U. Renate Kok met het NOS Journaal. De regen van de afgelopen dagen zorgt voor problemen in Limburg. Het waterpeil van de Maas is flink gestegen... en ook zij die vieren dreigen buiten hun oevers te treden. Het waterschap is bezig om wateroverlast te voorkomen. Zo worden op verschillende plekken pompen geplaatst... en zijn nooddammen aangelegd. Volgens het waterschap Limburg is het stijgende waterpeil niet ongebruikelijk... komt het een paar keer per jaar voor. Er liggen speciale draaiboeken klaar... om het stijgende waterpeil onder controle te houden. In een woonwijk in Amstelveen zijn rond het middaguur op straat... twee mensen neergeschoten. Ze zijn lichtgewond geraakt. Het gaat volgens de politie om een gerichte actie. Gezocht wordt naar twee verdachten. De politie zegt dat de slachtoffers een man en een vrouw zijn uit één gezin. Volgens omwonenden zijn het een Turkse vader en dochter... maar dat kan de politie niet bevestigen. De omgeving was enige tijd afgezet... omdat er mogelijk explosieven waren achtergebleven... maar die zijn niet gevonden. De VVD begint een integriteitsonderzoek naar de eigen senator Anne-Wil Duttler. Aanleiding is een bericht in Quote over mogelijke belangenverstrengeling... bevestigt een VVD-woordvoerder aan Nieuwsuur. Quote schreef dat Duttler een belang heeft in ICT-bedrijven van haar man. Ze zou hebben gepleit voor zaken waar die bedrijven van konden profiteren. Zelf zegt Duttler dat ze geen bemoeienis heeft met de bedrijven. In Enschede zijn duizenden mensen naar de Grote Kerk gekomen... om afscheid te nemen van Lotte van der Zee. De onverwachte dood van het twintigjarige fotomodel... en voormalige Miss Teen Universe leidde tot reacties uit het hele land. Lotte van der Zee kreeg tijdens haar skivakantie in Oostenrijk... een hartstilstand. Daarna werd ze in een ziekenhuis in München... twee weken kunstmatig in coma gehouden. Ze overleed vorige week. Het weer vanuit het zuiden klaart het wat op, maar er is weinig ruimte voor de zon en het waait stevig. Het is 9 tot 12 graden. Morgen wat meer zon, maar ook dan buien. En met maximaal 9 graden en een forse wind is het vrij fris. Dit was het NOS-journaal. verkeersupdate. Dit is Wijnaldswaan bij de ANWB. Op de A7 Dam richting Hoorn staat file tussen de afrit Veide-Wormer en de afrit A. Van Hoorn 4 kilometer na een ongeluk. De vertraging is zo'n 10 minuten, alleen de vluchtstrook is open. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling. Ja, we zijn er nog tot aan vijf uh, uur vanmiddag in Oortos, Santana in Holden. Was jij trouwens uh, van de week met, uh, met je auto, met je Lamborghini richting uh, Circuit gegaan Albert uh, Jan, of niet? Nee, ik zat in die politieauto. Oh, die oh, oké, dag oké, oké, oké. Uh, wat hadden ze? 360 euro boete? Ja.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 gaan we weer even aandacht aanschenken. Goed, nog één plaat en dan gaan we weer naar Duintjesveld. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende ook derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En we gaan naar zo'n pijl gaan we te keer hier, in de derde uur. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ik dus naar Duintjesveld en fres. De tweede helft, SP Zandvoort tegen Arsenal. Maar eerst gaan we even I Love Rock'n'Roll voor je draaien. Hier is John en de Blackhearts. Hearts.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 En dat doen ze vanaf de linkerkant van het veld. Waarom wordt er nou verwacht eigenlijk? Het duurt maar, het duurt maar. Oh, ligt er ligt iemand op de grond. Een arsenal speler. Nou, staat ondertussen weer en dan kan die corner genomen gaan worden. Is genomen ondertussen korte corner. En dan gaan we pingelen. Nee, dat werd over dat zijn weer, ik, de zijn eigen werk. De zandvoet en Arslan ah, mag gaan gooien. De hoogte van het zand wordt gestraft voor die. Dit is dus, ondertussen gebeurd. Lang een lange bal, een verre bal. Wordt ook en ah, Een schot en dat is Rakelings, Rakelings gaat links gaat daarnaast. Stond helemaal vrij en uh, keeper uh, Daan Kerkman. Die stond in de linkerhoek en de bal gaat de rakelings langs de rechterpaal. Dat is, uh, nou, dat is een godsgeschenk.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 Het is ook nodig, want Santos laat zich achteruit dringen en dat is, is niet goed met deze harde win. Dan gaat weer over de zijlijn weer. Weer mag Arsenal gooien. Ja, dan zal ons sportje op blijven. Nou goed, we spelen in de 55e minuut. De Sand is nog steeds 0-0. Ja, en ik neem aan dat er toch wel straks veranderingen gaat komen erop. You've En say my name. Me, ja, vanmorgen was het weer vroeg op uh, Albert-Jan. Klopt. En uh, die dag ervoor ook al, tjonge, tjong, uh, jongen, ja, je gaat wel merken dat uh, de Formule 1 weer uh, begonnen is. Maar dan krijgen we wel extra zin in een lange pitreport. report. ZFM, ja. Race Radio, Pitreport.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 Top. Goed. Heel hartelijk dank. Het was een hele mooie dag uh, afgelopen maandag. Rob uh, Campus. In gesprek met onze collega Jaap Koper. We gaan naar het voetbal. Joop. Joop. Joop. Joop. Venis. Hallo. Hallo, je bent in uitzending. Joop. Ben ik al? Ja. Ja, ehm, uh, kwartier uur. 1 doelpunt van deze wedstrijd. En helaas is het niet verpland voor transport. Want we laten de witte normale voorwerp groter te hard. En degene die achter het doelpunt is op de kaart. Kan ik makkelijk achter de raadwerk waar we nu over werken? Nummer 1, die is minuten. Oké, nou dankjewel. In ieder geval geen fijn bericht.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 Ja, dat was hem. Inderdaad, Jan eens over de nieuwe regels. Ja. ja, wat ik wel verwarrend vind is inderdaad die drie banden die ze gebruiken. Ja. Want de soft van de verleden jaar, de gele band, dat is nou de medium band geworden. Ja, klopt. En de ultrasoft of de super soft, hoe je het eh, wil ja. noemen, is, is de soft. Maar, t, t, t tussen ons gezegd en gezwegen, en de luisteraars mogen daarvan meegenieten... het scheelt ons een hele discussie vaak... van welke banden heeft hij er nou mee rond. Ik zat er meteen aan te denken. ik <laughs> zat ook te oefenen. Nee, ik denk, anders krijgen we daar... <laughs> Nog even snel, even uh, de, de, de startopstelling. Louis Hamilton op pol gevolgd door zijn teamgenoot Valerie Bottas...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 En Dijsselveld, hopelijk met goed uh, nieuws, Jap. Ja Rob, inderdaad goed nieuws, want uh, het is Bufwater die nu inschrijft, hard schoot. De bal werd door een rechtverdediger van Arsenal van de richting van het en de keeper was geslagen. Dus dat is 1-1 en we spelen in de 71 nu.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 Maar kijk ook even op de website, www.dierenthuiskermeland.nl... want ook Elvis verdient een thuis. Zo is het maar net. Dankjewel, Albert-Jan Dier van de Week, Elvis. En het dierasiel ja, in Stanford noord die had vandaag ook meegedaan aan NL Doet, trouwens. Dus een hele goede actie vandaag bij diverse verenigingen hier in Stanford. We gaan weer een plaatje draaien. Twee platen. En dan zijn we weer bij terug. Nee, in één is deze... and calm Aan Joop vragen, wat is going on, Joop? Ja, het gaat goed aan, want uh, een hele slimme van hier door de verdediging heen, en snel in Luisterberg ziet dat ze de daar, vrij staan, en de keeper was er al uit, dus 2-1 voor Zandvoort, hey, in, de 9e, in de 80e minuut. Dat zijn uh, mooie berichten, na die plaatsje komen we nog uh, één keer bij je terug, Joop, tot zometeen. Ja, dat is prima, ja. Ik zeg het even uit mijn hoofd, maar uh, volgens mijn plaat uit 1993 alweer. Deze van de Four Non Blondes en uh, What's Up. We gaan uh, voor de laatste maal uh, vandaag. Hij zit erin! Hij zit erin! Ja Joop! Wat een Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk! Ongelooflijk! We komen precies op het juiste moment binnen. Wat een verschrikkelijk end! en ik denk dat het Koen Gilse was. Weet ik niet helemaal zeker, maar ik denk het wel.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 Die schiet de bal over de zijlijn en water gaat om De droogte van de stadstofgebied van Arsenal gooit hij daar Sanif Vertout aan. Vertout kan de bal niet verwerken en wordt overgenomen door Arsenal. En daar gaat Carsten Fries, die, nee dit niet, niet, en ook net uh, Milan berg niet, het is nog steeds Arsenal. Hij krijgt daar een diepe bal en daar staat het inderdaad het vrije spelen, maar dit keeper daar helemaal. Het gaat helemaal zijn stadstofgebied uit, het gaat gelukkig goed, maar hij moet er helemaal niet komen.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 In van Arsenal wordt over de achterlijn gegooid. En uh, Daan Kerkman mag die bal weer in het stel brengen. Dat duurt even, want we hebben natuurlijk geen haast. Dat is logisch. En daar heeft die bal nu te pakken en gaat het neerleggen en aan het nemen. En hij heeft de wind dik in de rug. Dus ja, die zal wel weer ver gaan. Dat duurt even, natuurlijk. Ja, dan gaat hij wel komen. Ver over de middenlijnen, maar niet in Zandvoet, Zand en op een hoofd van Amsterdam. Amsterdam kan je spul overnemen. Aan de linkerkant van het veld. En die gaat nu over de zijlijn en Zandvoet mag gooien. En dat gaat ook nog even gebeuren. Jullie man gaat dat doen. In ieder geval, Rob, en luister, we spelen de 85e minuut, dus 3-1 voor Het spijt me, ik moet de temperatuur stoppen. Graag weer dat de volgende keer. Dankjewel, Jap voor je verslag vandaag. En een mooie winst dus voor SVS over. Daar kunnen we toch wel vanuit gaan, hè, Joop.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 Morgen classic concert, koorconcert, kathedrale koor Haarlem in de protestantse kerk. En dat begint allemaal om 3 uur. 22 maart hebben we kinderdisco, bij pluspunt van 7 tot 9. 28 maart hebben we de opening van de kinderkunstlijn in het Sanford Museum en dat begint om 2 uur. 28 maart hebben we de regenboogborrel voor jong en oud en dat is de locatie, is Grand Café XL van half zes tot half acht. 29 maart hebben we de opening van de, expositie, de nieuwe expositie in het Zandvoorts Museum. De Frisse Wind van Ada Bredveld in het Zandvoorts Museum. En die opening begint om 4 uur. Dan het laatste weekend, het sportieve weekend. Een groots sportief weekend in Zandvoort. Allereerst op 30 maart de 30 van Zandvoort. Een wandelevenement vanaf het circuit via het strand en duinen. Finish in het centrum. Dan uh, de 31e hebben we de Zandvoort Circuiren. Hardloopwedstrijd vanaf het circuit via Strand, Duinen en Centrum. De finish is op het circuit. En ook uh, de 31e hebben we nog de omloop van Zandvoort. Fietswedstrijd vanaf het circuit Zandvoort via de Duinen en Regio. Uh, en de finish in het centrum. Dus nog genoeg uh, te doen in Zandvoort deze maand. Kun je dat nog één keer herhalen? Over de dan... <laughs> Zo. Dankjewel, dat was om het evenement te Dat was ook uh, Zandvoort op zaterdag. Wens je een hele fijne zaterdagavond of uh, maandagavond? Voor de mensen die de herhaling uh, horen, aankomende maandag. Wij zijn er uh, aankomende zaterdag weer. Ja, dat zeker. Maar ik wil voordat ik uh, Vergeet niet woensdag 20 maart uh, te stemmen. Laat je stem niet verloren gaan. Oké, okay, dankjewel. Fijne zaterdagavond. Dag. Doei doei. Some things in life really make you made. things just make you swear and curse. When you're on